11 uur, het NOS Journaal, door Rold Megens. De Russische president Poetin heeft zich kritisch uitgelaten over de maatregel om bankrekeninghouders op Cyprus te laten meebetalen aan het reddingsplan voor Cyprus. Poetin noemt die Europese maatregel oneerlijk, onprofessioneel en gevaarlijk. In het reddingsplan dat de eurogroep voor Cyprus heeft opgesteld staat dat rekeninghouders voor maximaal 9,9% van hun tegoed worden aangeslagen. Russische bedrijven hebben naar schatting 19 miljard dollar op Cypriotische banken staan. Vermoed wordt dat Russen ook veel zwart geld op Cyprus hebben ondergebracht. Steeds meer ouderen sluizen hun geld weg nu de regels voor de Algemene Wet bijzondere ziektekosten zijn aangepast, dat zeggen de notarissen. Door de nieuwe AWBZ-regels die in januari zijn ingegaan, moeten ouderen die hebben gespaard veel meer betalen voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis dan ouderen zonder spaargeld. Mensen met meer dan 21.000 euro op de bank betalen een eigen bijdrage die kan oplopen tot bijna 2200 euro per maand. Door bijvoorbeeld spaargeld op naam van de kinderen te zetten... kan het vermogen worden verkleind en de belasting worden omzeild, zegt deze zestiger. Dan zet je als het ware een, een bepaalde som geld weg voor je kinderen. Dat is niet fysiek, alles op papier. Hè? Ja, En daar heb ik de schuld aan, aan mijn kinderen. En daar moet ik ook rente over betalen. Ja, dan kan de, de belasting dan niet meer gaan lopen, om het zo maar te zeggen. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst... hebben vorig jaar voor 5 miljoen euro boetes uitgedeeld... aan malafide uitzendbureaus. Zo wil het kabinet voorkomen dat de bureaus opnieuw in de fout gaan... schrijft minister Asscher vandaag aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek naar de praktijken van uitzendbureaus... bleken onder meer illegale tewerkstelling onderbetaling en uitbuiting. Volgens Asscher zit de overheid er bovenop om misstanden in de sector aan te pakken. Het kabinet wil ook onderzoeken of het mogelijk is... de namen van malafide uitzendbureaus openbaar te maken. In Duitsland heeft het winterweer geleid tot chaos op de wegen. Vooral in het noorden van het land gebeurden veel ongelukken... door de hevige sneeuwbuien en ijzer. Alleen al in de regio Lüneburg schaden acht vrachtwagens. Het noorden van Duitsland heeft al een week last van het strenge winterweer. Sneeuwval en stuifsneeuw leiden tot veel verkeersongelukken. En op sommige plaatsen zakte de temperatuur tot min 20 graden. Ook op het spoor waren er problemen. Door stakingen rijden er vandaag minder treinen dan gebruikelijk... En in het noorden waren er ook nog eens flinke vertragingen door het winterweer. Ron Jans wordt na dit seizoen trainer bij PEC Zwolle. Hij is de opvolger van Art Langeler, die in januari vertrok. De 54-jarige Jans was eerder coach bij FC Groningen, Heerenveen en het Belgische Standaard Luik. Jans komt uit Zwolle en begon zijn spelersloopbaan bij PEC. Het weer geleidelijk wordt het overal droger. Het noorden heeft de meeste bewolking, op andere plaatsen van tijd tot tijd de zon... In het zuiden kan later vanmiddag en vanavond weer een bijvallen. vallen. temperatuur komt uit tussen 6 en 9 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen weer wat kouder. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Verkeer in de regio Eindhoven onderweg naar Antwerpen... kan beter omrijden via Tilburg-Breda. Want in België is op de E34 bij Ransen een ernstig ongeluk gebeurd. Inmiddels zijn wel allerlei stoken daar open. Maar er staat nog wel een lange file van 10 kilometer.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 Deze week, De Zwarte Lijst. Jouw favoriete soul- en jazz-platen. Tot en met vrijdag op Radio 6. Cultura24, radio6.nl en via de Radio 6-apps. Ga voor meer info over De Zwarte Lijst naar radio6.nl. Radio 6. Soul and Jazz. Met collega's naar MBA in één dag? Kijk voor groepsarrangementen op mbineendag.nl. in 1. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Kijken we met trots terug op ons verleden... of met het schaamrood op de kaken? Voor de Boekenweek schreef Nelke Noordervliet de C de leeuw en zijn hemd... waarin ze op zoek gaat naar onze identiteit, als die al bestaat. Ze is zomaar een gast. Dikke honden moeten afslanken, maar hoe doen ze dat? Met hydrotherapie, we zijn er zo bij. En vergrijzing is niet alleen een probleem, maar ook een markt voor reclamemakers en fabrikanten wel te verstaan. En spreken de makers van bijvoorbeeld scootmobiels en gemakstoelen de nieuwe ouderen wel goed genoeg aan. Voor meer licht in de duisternis, surf naar de gids.fm. Een achtjarig Turks jongetje dat in Nederland wordt opgevangen door twee pleegmoeders. Het is onbestaanbaar en niet te bevatten. Tenminste niet in Turkije. En daar maken wij ons in Nederland dan weer druk over. Een rel is geboren. Aan de lijn Joost Lagendijk, adviseur bij het Istanbul Policy Center van de Sabantje Universiteit. En voormalig Europarlementariër van GroenLinks. Meneer Lagendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit het gesprek van de dag in Turkije? Nou, niet voor iedereen. Maar uh, in, in de media, uh, en toch ook wel door een aantal mensen in ieder geval, uh, wordt dit wel heel erg opgenomen. En uh, iedereen die roept erover wat, die, uh, wat hem in de mond komt, ja. En hoe gaat het er natuurlijk op de sociale media? Ja, ik zit zelf vooral op Twitter. Uh, en daar ben ik al behoorlijk uh, bewerkt met allerlei tweets die uh, inderdaad roepen, oproepen om uh, aan Nederlanders of aan Nederland om uh, hun handen van de Turkse kinderen af te houden. Dus de, de, de emoties lopen hoog op. Volgens het Dagblad Trouw wordt juist op sociale media in Turkije... veel tegengas gegeven op die verontwaardiging die er heerst in Turkije. Klopt dat dan niet? Ja, ik heb dat artikel hier ook gelezen. Uh, kijk, wat, wat in, in, in situaties als deze gebeurt... dat zie je nu ook rond die pleegkinderen gebeuren... is dat de roeptoeters aan beide kanten, noem ik maar even... Hè, de mensen die heel hard schreeuwen, die krijgen de meeste aandacht. Dat geldt in Turkije, dat geldt ook eerlijk gezegd in Nederland. En daarnaast heb je gelukkig... En daar, uh, daar vraagt trouw aandacht voor, ook op Facebook en ook op Twitter. Mensen die zeggen: ho, ho, ho, ho, kan het wat rustiger. Maar eerlijk gezegd, uh, de, de meerderheid, in ieder geval wat ik zie, is van de overspannen uh, uh, hete reactie. En waar komt die woede vandaan dan? Ja, die, die is volgens mij voor een deel te verklaren uh, uit het feit dat kijk, het concept pleegzorg het feit dat de overheid, uh, de staat. Uh, kinderen weg mag halen bij hun ouders als die slecht behandeld worden of om andere redenen, dat is bijna totaal onbekend in Turkije. Het feit dat hier, de, de, dat is aan de familie om dat te regelen. Als het slecht gaat, dan gaat het naar opa of oma. Maar het feit dat de, dat de overheid naar jou toe komt en zegt: Ik wil jouw kind omdat jij slecht behandeld. Dat is ondenkbaar voor veel Turken. En dan het, dan het eerste. feit dat die twee ouders ook nog een keer lesbiennes zijn? Precies, daar komt het dan bij. Uh, dat gebeurt dan. Nou, dat snappen veel Turken al niet, dat dat mag en kan. In Nederland. En dan worden ze ook nog geplaatst bij een lesbisch stijl, wat voor veel Turken ook al een andere wereld is, die ze niet kunnen bevatten. Nou, die twee dingen bij elkaar maakt dat veel mensen... die helemaal niks weten hoe de pleegstof werkt in Nederland... en dat dat een, een normaal gebruikt als kinderen slecht behandeld dus worden, zoals die Yunus door zijn ouders, dat het dan veel kinderen gebeurt... en dat dat helemaal niks te maken heeft met een soort bewuste campagne van assimilatie. Ja, die boodschap is moeilijk over te brengen hier. En bent u in Nederland, als Nederlander al vaak aangesproken hierover? Ja, maar vooral in Nederland, toen ik daar vorige week was. Euh, omdat veel Nederlanders mij vroegen, waar, waar komt nou al die opwinding vandaan? Nou ja, dat probeer ik dan uit te leggen. Maar het heeft echt te maken met een soort botsing van twee manieren om tegen... Kinderen en de rol van familie en de rol van de staat en de verantwoordelijkheid van beide om daar aan te kijken, daar verklaar ik het uit. Uh, en ik hoop eerlijk gezegd dat het deze week wat tot rust komt als de premier, het Turkse premier in Nederland is. Want hoe kijkt hij tegen de zaak aan, Erdogan? Ja, hij, hij heeft de reputatie dat hij uh, op, op elk gewenst en ongewenst moment uh, zijn mening over dingen geeft. Maar dat heeft hij in deze toch in mijn ogen gelukkig uh, nagelaten. Hij heeft er nog niks over gezegd publiek. Het is gewoon een parlementslid van zijn partij wat die zaak een beetje heeft aangezwengeld. Dus ik hoop voordat hij zich hierover uitspreekt, dat hij met Rutte en Timmermans en anderen in Nederland te horen krijgt hoe het systeem werkt in Nederland. Dat het heel gebruikelijk is dat kinderen worden uit huis geplaatst, helaas. Uh, en ik hoop dat hij dan beter begrijpt wat er aan de hand is. Maar nogmaals, het zal lastig zijn voor een Turk, voor Turkse families, om te accepteren dat blijkbaar in Nederland families het recht kunnen verliezen om hun eigen kinderen op te voeden. En wat wij dan niet snappen is dat uh, ja, het wordt gezien hier een beetje als een vorm van nieuw imperialisme van de Turken: dat ze Nederlanders, de Nederlanders onze burgers uh, afnemen. Ja. Dat, dat, dat, dat, zo gaat het in Turkije eronder. Ja, Dat, dat ligt gevoelig. Kijk, er is natuurlijk toch in Turkije bij veel mensen, of bij veel meer mensen denk ik dan die, dan die zich hier om druk maken, het idee dat in Duitsland, in Nederland, in België de, de, de politiek van de overheid is om uh, migranten, Turken, dus ook te assimileren. Nou, Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want er zijn ook een aantal mensen in Nederland en in Duitsland voor. En men ziet het uh, als onderdeel van die campagne. Turkse kinderen weghalen om ze elders op te voeden. Totaal verkeerd gezien als het gaat om die pleegkinderen. Maar, je uh, moet wel eerlijk zijn, het idee om uh, Turken uh, te assimileren... dat is natuurlijk een, een verhaal wat bij verschillende Nederlanders wel redelijk populair is. Ja, ze oefenen min of meer macht uit boven de, buiten de landsgrenzen om. Ja, dat is dan de reactie. Eh, om dat te voorkomen zullen wij ons met onze Turkse landgenoten blijven bemoeien. In mijn ogen een heilloze weg. Uh, ik ben er juist blij om dat uh, Turken van de derde generatie vooral beschouwd zouden moeten worden als Nederlanders met Turkse roots en niet als Turken. Maar je ziet bij zowel de Marokkaanse als de Turkse overheid die neiging om zich ermee te bemoeien. En dat, ja, dat wordt nu natuurlijk alleen maar sterker door dit soort verhalen. Ik ben benieuwd we het gesprek oplevert tussen Rutte en Erdogan. Joost Lagendijk, adviseur van de Istanbul Policy Center van de Sabanche Universiteit... en voormalig Europarlementariër voor GroenLinks. Met dank. De Gets. Artrose in het ponsgewricht of in de heup kan een reden zijn... om met de hond eens een bezoek te gaan brengen aan de fysiotherapeut. Jazeker. Voor een dier is er medisch gezien steeds meer mogelijk. Hydrotherapie bijvoorbeeld. Verslaggever Robert-Jan Boy volgde nauwgezet de behandeling van Senna... in de praktijk van hydrotherapeuten Lonneke Haan. Ja, nou, ik ga niet omdraaien. Gaat het? Ja, ik geef nu even een koekje om even... dat hij wat rustig blijft staan. Het is toch allemaal een beetje vreemd natuurlijk. Water in de bak. Een redelijk grote hond is het. Ja, 30 uh, kilo. Ik weet niet wat voor klas het precies is. Een het is een Český Vauzek, een Tsjechische staande hond. Een, re een reu van bijna 7 jaar. Ja. Bruin-zwart van kleur. Ja, een bruin. Een, is. met het. een behaarde bek. Ja, met een baard, met wenkbrauwen. Chesky Český betekent een Tsjechische baard. Janine, het bazinnetje, houdt Senna vast. Ja. Terwijl het ja, water uh... in de bak stroomt. Hydrotherapeuten Lonneke, ja. Tot hoe ver gaat het zometeen, het water? Uh, het water gaat uh, bij Senna tot aan de schouder. Tot aan het schoudergewricht. Uh, wat we willen bereiken bij Senna met de hydrotherapie uh, is meer bewegelijkheid in de gewrichten en meer uh, spierkracht. Ja. Uh, Senna die, uh, heeft al een aantal keer in de, in de waterbak gestaan in 2010. Toen is uh, Senna geopereerd aan de pols. Die is vastgezet nadat er een ongeluk is gebeurd. Ik wist genezen dat een hond een, een, een pols had eigenlijk. Uh. Ja. Ja. ja, absoluut. Allemaal je... zijn volpoten heeft hij een pols. Oh ja? Ja, ja, ja. En die was bij hem uh, zo zwaar geblesseerd dat hij in Tilburg uh, geopereerd is. Zo? Ja. Hij kon niet meer lopen? Nee, hij, ja, op drie poten. Dus het was of. Uh, nou, ja, hij, kon eigenlijk, hij had maar één keuze, dat was opereren. Hij kon de, de, de, de pols niet meer uh, belasten. Oh, hij wordt wel wat onrustig nou. Zie je moet hem nee. stevig vasthouden Zet met twee handen aan de nek. Nou, hij moet er even een, een klein beetje wennen. Een licht dankje, komt nog een snoepje bij. Kijk, daar gaat hij lopen. De staart gaat al bijna onder water. Ja, dat lopen oh. staat nu aan. Zit nu genoeg in? Ja, klopt. We zien nu Sena in de bak staan, mm -hmm. in het water. Ja. Uh, nou ja. Wat gebeurt er nu? Uh, wat er nu gebeurt is, uh, doordat het water op deze hoogte staat, is dat uh, de weerstand van het water ervoor zorgt dat de spieren 14 keer zo hard moeten werken. Uh, maar de druk op de gewrichten is vier keer zo licht. Dus als een hond bijvoorbeeld last heeft van zijn gewrichten, kun je op deze manier de spieren trainen zonder dat je die gewrichten belast. Oh, nou zie ik het zeggen, want er is ook een lopende band in de bak. Ja. En die beweegt nu, dus ja. Senna loopt nu heel langzaam. ...gedragen door het water, hè? Precies, wat ook wel, ja. wel mensen gebeurt met... Uh... Ja, precies, al duizenden jaren eigenlijk bij mensen. En, en uh, ja. de druk van het water zorgt er ook voor dat hij zijn gewrichten uh, ontzettend goed gaat buigen en strekken. Ik kan me voorstellen dat Senna dit een uitje vindt, want... Uh, ja, je ziet, hij is nou ook hartstikke rustig. Hij loopt gewoon heel rustig op de Hij lopen. loopt heel rustig ja, op, op die lopende band. En, hij heeft geen stress, hij vindt het niet eng. En krijgt het ene snoepje na het andere. Ja hoor. Zeg, dit is nou uh, Senna, maar ja? wat voor klachten komen er nog meer in de bak terecht? Uh, heel veel honden met artrose, dat is echt, uh, staat op ja. nummer 1. Omdat je gewoon in het water dus die uh, gewrichten uh, ja. niet belast. Uh, honden met verlammingsverschijnselen, bijvoorbeeld na een hernia. Ja. Uh, en verder uh, zie je ook honden die na een operatie hier komen. Die bijvoorbeeld ED, eddeboogdysplasie of HD hebben, heupdysplasie. Dat zijn de honden die in de bak komen. En die aandoeningen waren er vroeger ook al, laat maar zeggen. Alleen nu kan er meer aan gedaan worden. Uh, ja. ja, precies. Dat is, dat is één. Maar ten tweede is het ook zo dat honden toch ook ouder worden... door de zorg die wij ze geven. Uh, de operaties worden steeds uh, uitgebreider. En uh, ja, honden krijgen tegenwoordig ook een nieuwe knie. Honden krijgen tegenwoordig ook een operatie na een hernia. Dus uh, ja, dan moet ook de revalidatie, de begeleiding daarna... moet mee evalueren. Ja, je vertelt het allemaal alsof het vanzelfsprekend is. Vind ik ook. Maar ik moet zeggen... Dat ik even een licht klappertje in mijn oren voel. Ja, nou ja, een nieuwe knie bij honden. Nou ja, dat staat op zich ook nog wel in de kinderschoenen. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb nu een hond met uh, nieuwe heupen bijvoorbeeld onder behandeling. Nieuwe heupen? Ja, ja die hond is pas uh, één jaar en uh, had dus uh, de afwijking HD, dus heupdysplasie. En door een operatie kan hij gewoon zijn hele leven verder weer keurig lopen. Maar dan moet Klaar. hij wel goed begeleid worden daarna. Maar ja, wacht even. We praten over bezuiniging in de gezondheidszorg. Crisis, noem maar op. Ja, maar ja, toch... Dan gaat het eigenlijk wel heel goed in Nederland. Uh, nee, ja, dan op, dat, op dat punt zou je dat misschien kunnen zeggen. Dat is ook moeilijk voor mij om te beoordelen. Maar ja, als mensen een hond aanschaffen en ze merken dat daar iets mee is... alleen een nieuwe heup geeft die hond de kans op leven... ja, zijn mensen die de beslissing maken om dat te doen. Zit er bij jou een grens, Janine? Nee. Nee, we hebben het Sena die uh, heel veel kosten gaat En alles is het uh, dubbel en dwars geweest. Want... Hoeveel hoe ben je al kwijt dan? Nou, vanaf zijn blessure in... 2010... tussen de 4.000 en 5.000 euro. Inclusief operaties, fysiotherapies... Uh, alles wat hij nodig heeft. Voeg, voeg, voeg. Ja, zeg het ja. eens. Ja, je hebt een hond. Je houdt ervan. En, uh, en ik ben blij dat we het allemaal gedaan hebben. Want als ik hem zie, genieten buiten. Als je hem gezien hebt na zijn operaties... helemaal kaal geschoren... Uh, zag hij er vreselijk uit. En als je hem nu weer ziet... is er elke cent en elke tijd waard geweest. Ho, wat gebeurt er nu? Uh, Sena is klaar voor vandaag, dus uh, ik laat het water weg, uh, wegstromen. En dan gaat hij zo weer, uh, weer lekker naar huis. Hupsakee. Hupsakee. Nou, hij beweegt aardig in ieder geval. Senna kan er weer even tegenaan zo te horen, dankzij hydrotherapeut Lonneke Haan uit Grotebroek. Er nou zijn er inmiddels 200 fysiotherapeuten voor dieren in Nederland. En je hebt zelfs de VHH, dat is de vakgroep Hydrotherapie hond. Het begint heel rustig, maar later gaan ze knallen,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 Whispers in the dark. Steal a kiss. You'll break your heart. Pick up your clothes and curl your toes. Learn your letters. And I'm worried that I blew in the dark van een album Babel. dus is het tweede album van de Britse band Mumford and Sons. En dat is een single van februari van dit jaar. Awesome. TheGids.fm Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Maar zeg, laten we blij zijn met elkaar. Ik zal het optimistisch uitleggen. uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? De Gouden Eeuw met zijn VOC-mentaliteit. De ene keer kijken we met trots terug... en de andere keer met het schaamrood op de kaken. Nelke Noordenvliet onderzocht die moeizame houding met onze geschiedenis in het boekenweek SC De Leeuw en zijn Hemd. Goedemorgen mevrouw Noordenvliet. Goedemorgen. U zit in een studio in Amsterdam. We hoorden net Balkenende met zijn inmiddels klassieke uitspraak over de VOC mentaliteit en dat leverde hem een stortvloed aan kritiek op. Was u een van die criticasters? Uh, nou ja, ik vond het wel een behoorlijk naïeve uitspraak. Hij deed dat echt in uh, de, de drift van het moment, maar als hij erover na had gedacht, had hij wel begrepen dat de ene helft van Nederland het misschien met hem eens zou zijn, maar dat de andere held van Nederland over hem heen zou vallen... omdat die VOC-mentaliteit natuurlijk ook onderdrukking, uitbuiting en slavernij met zich heeft meegebracht. Want geschiedenis is een hoer, schrijft u ergens. Uh, ja, de geschiedenis laat alles uh, uh, toe. Ze laat met zich sollen. De, je kunt er alles uithalen wat je wilt. Toch nog even hoe belangrijk is die Gouden Eeuw... voor de Nederlandse identiteit als die al bestaat? Nou, die is heel belangrijk, hoor. Want eh, eigenlijk is het zo, eh, ons land bestond nog maar net. Vanaf 1581, hè, toen hebben we de akte van verlatingen getekend... en zijn we voor onszelf begonnen. Eh, en, en al spoedig groeide en bloeide het hier. Eh, de andere landen in Europa waren, lagen allemaal een beetje op hun gat... maar bij ons ging het fantastisch. Nou, eh, Dus binnen de kortste keren was dat Nederland, die republiek... was een, een grootmacht. En daarna is het eigenlijk nooit meer zo goed geweest. Dus eh, het is logisch dat wij in de eeuwen daarna voortdurend terugkijken... naar die Gouden Eeuw als basis voor onze identiteit en voor ons land. En USC is een soort historische reportage. U gaat zelf die geschiedenis in... en u gaat het gesprek aan met hoofdrolspelers en figuranten... uit de vaderlandse geschiedenis... Wat hoopt u te laten zien, te bereiken? Ja, wat ik wilde laten zien is dat uh, het oordeel wat we nu vellen... met een afstand van 400 jaar over vroeger... dat dat natuurlijk niet het morele oordeel is zoals men het in die tijd uh, kon vellen. Wij hebben natuurlijk afschuw van slavernij en van slavenhandel. Maar als je gaat spreken met de mensen in de 17e eeuw zelf... dan staan ze daar heel anders tegenover. Dan zeggen ze van, ja, luister eens, maar dat is normaal. He, wij hebben hier dan wel geen slavernij in West-Europa, maar in de rest van de wereld, is dat de gewoonste zaak van de wereld. Dus hè, we doen eraan mee. We vinden het niet leuk, maar we doen eraan mee. En we verdienen ons, uh, ons, ons brood mee, als ja. het ware. Dus uh, Je kijkt uh, in de loop van de tijd, kijken mensen heel anders tegen hun uh, tijd aan dan wij dat met de kennis van nu doen. Dus je moet proberen om uh, laat ik het zo zeggen, ja begrip is uh, misschien, maar je moet gewoon zien hoe men vroeger uh, dacht en het verschil met nu constateren en en dan vervolgens zeggen van ja, oké. Okay, kon men in die tijd tegen slavernij zijn? Ja, kon misschien wel een beetje, maar uh, het was niet. Uh, uh, het was eigenlijk heel, heel normaal. Maar. Rond 1800 kon men eigenlijk best tegen slavernij zijn. Want toen was de, de opinie over slavernij en de slavenhandel al geëvolueerd. En waren er een heleboel mensen voor afschaffing. Deden wij nog niet, wij deden dat pas in 1863. Nou, daar waren we een beetje laat mee. Dat kun je nu, zelfs met de kennis van nu, toch wel enigszins veroordelen. En u zegt, onze identiteit is eigenlijk een soort golfbeweging. Waar staan we nu dan? Nou, we staan nu een beetje in... In, uh, ja, app zou ik kunnen zeggen. Uh, uh, de, economisch gaat het niet, niet zo voor de wind. Uh, aan de andere kant hebben we het gevoel dat Europa... Dat vage Brussel ons allerlei dingen afneemt. die we vroeger zelf beslisten. Dus dat Nederland verbrokkelt in een groter geheel in Europa. Daar, staat weer, eh, daar komt dan weer bij dat we in de afgelopen decennia. Eh, heel veel mensen van buiten hebben binnengekregen. Was vroeger ook het geval hoor, daar gaat het niet om. Maar nu zien we ons weer geconfronteerd. met een grote hoeveelheid verschillende culturen binnen ons land. En op sommige plekken in Nederland vragen mensen zich echt af. Waar woon ik eigenlijk? Dus dat ik, er zijn verschillende uh, uh, uh, omstandigheden die aan die Nederlandse identiteit trekken. Die maar daar... op de crisis verandert ze eigenlijk onze Nederlandse identiteit? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, natuurlijk. Omdat door crisis onzekerheid ontstaat. En uh, onzekerheid over je toekomst. Over uh, wie je eigenlijk bent, waar je heen gaat. Of er perspectief is. En mensen die weinig perspectief hebben. Die zeggen van ja, uh, mijn baan is onzeker. En dat komt door uh, de eurocrisis. Ja, die gaat ook twijfelen aan uh, de mate waarin hij nog hier in Nederland zeggenschap heeft over zijn leven. En de mate waarin. Uh, voor hem perspectief uh, bestaat. Kunt u het antwoord geven op de vraag. wat op dit moment de Nederlandse identiteit is? Het is een, uh, nou, een heel pakket, zal ik maar zeggen. Van, uh, van eigenschappen. die we eigenlijk altijd al hebben gehad, hoor. Uh, het, het is een, een eigenschap die wij hier in Nederland hebben. is een, een, een soort, laten we zeggen. Um, prettige burgerlijkheid. Dat is voor velen is dat een scheldwoord. maar voor mij eigenlijk niet. Het is een vorm van. Uh, gelijkheidsdenken, we zijn allemaal zo'n beetje hetzelfde. Uh, de, we verdragen eigenlijk niet dat mensen uh, zichzelf op de borst kloppen... en uh, zichzelf hoger achten dan een ander. Wat Maaiveld zijn... komt er terug? Uit uh, Maaiveld. Dat is, dat is, dat is, dat is, enerzijds is dat een gevolg van dat gelijkheidsdenken, wat goed is. En anderzijds is dat natuurlijk ook weer een, een onaangename kwestie... omdat als je uh, je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt die meteen uh, uh, afgehakt. En dat is natuurlijk weer het nadeel van het egalitaire denken. En zo hebben we in, in Nederland een aantal eigenschappen... die uh, positieve punten met zich meebrengen en ook de, de negatieve punten. Maar als in algemeenheid is het doe maar gewoon natuurlijk al gek genoeg... en dan uh, gaat het over koekappen, over Sinterklaas... een beetje lullig en kleinburgelijk. Of is dat te negatief Nou, dat uitgedrukt? is denk ik te negatief uitgedrukt. Ik denk dat uh, juist het feit dat we hier met z'n allen... ook niet zo heel erg uh, opzien tegen autoriteiten... dat we altijd uh, proberen de autoriteit uit te dagen... en te zeggen van luister eens eventjes... en, en niet zo hoog van de toren blazen. Uh, dat is een goede eigenschap. Wij, wij liggen niet uh, in het stof voor de autoriteit. Dus dat is denk ik weer een gevolg ook van, die, uh, van dat gelijkheidsdenken van die burgerlijkheid, dat wij in staat zijn... om het, onze boontjes zelf met elkaar te doppen. Nog even terug naar die Gouden Eeuw. Want dat was natuurlijk een tijd van grote voorspoed. Maar aan de andere kant van die medaille eh, was dat zwart. Eh, die slavernij, de bloedige relatie met Nederlands-Indië. Hoe moeilijk is die geschiedenis voor een land met een, met een burgerlijke inborst? Uh, nou ja, het is uh, inderdaad is het moeilijk voor ons om te erkennen... a, dat we daadwerkelijk in die 17e eeuw een grootmacht waren... Het uh, is een beetje raar dat te zien dat anderen zo bang voor ons waren... dat ze ons tenslotte in 1672 met z'n allen hebben ingesloten... om ons een kopje kleiner te maken. Uh, het is ook voor ons vervelend omdat wij natuurlijk onszelf... allemaal als burgers brave mensen vinden met een hoogstaande moraal... om te merken dat wij in die 17e eeuw en in die 18e eeuw... Uh, wel degelijk, um, en 19e eeuw trouwens ook nog... Uh, uh, in uh, Indië en in Suriname hebben uitgebuit en tot slaaf gemaakt. Dat is een, een, een schandvlek. Want wij hebben ook de neiging om ons uh, vingertje op te steken en uh, de wereld voor de laatste maal te waarschuwen. Ja. Dus uh, als wij dan ons uh, zelf beschouwen in dat, dat licht, nou, dan um, hebben we een beetje moeite met de erkenning van, uh, van, van die schande. Maar hoe moeten we dan met die zwarte bladzijden omgaan, vindt u? Nou, eigenlijk heel. We, we doen het. We zijn op de goede weg, hoor. Uh, we we hebben in de afgelopen decennia ongelooflijk veel uh, boeken uh, uh, gezien die uh, uh, gaan over het slavernijverleden. Die het allemaal keurig analyseren en bespreken. Uh, we hebben veel meer discussies in de openbaarheid sinds de jaren 60, sinds de Excessennota bijvoorbeeld. Over wat er in uh, Indië tijdens de politieke acties is misgegaan. Ik geloof dat we op de goede weg zijn. Uh, en dat we langzamerhand inzien dat er reden is om trots te zijn op. De ondernemingslust van uh, onze voorouders. En dat we anderzijds ook erkennen dat die ondernemingslust uh, allerlei uh, nadelen met zich meebracht. Dat we dat uh, inzien, erkennen en uh, daar open over zijn. Ja? Ja, dat zijn Ook in we discussies, want u was een keer in Curaçao. Daar begint ja. het boek een beetje mee, met een literair festival. En daar werd u gezien als zeg maar, de nazaad van de Nederlandse identiteit... voor zover die gezien wordt op Curaçao. Slavendrijvers, onderdrukkers, koloniale uitbuiters. Toen was er geen gesprek, geen discussie meer mogelijk. Nee, en ik vind dat dat langzamerhand uh, wat beter moet worden opgezet. Dat is, van ons uit gebeurt dat wel, maar uh, ze zijn in Curaçao er nog niet helemaal klaar voor. Is het uh, dat? Ja, dat geloof ik wel. Want het, is, het geeft natuurlijk ook wel een zekere mate van veiligheid... om in dat slachtofferschap te blijven hangen... en te zeggen van jullie hebben het allemaal fout gedaan. Uh, het is jullie schuld. Uh, en het is ook voor, uh, uh, voor de Antillen vaak moeilijk om uh, bijvoorbeeld excuses te aanvaarden. Als wij zeggen, nou ja, sorry, onze voorouders hebben dat helemaal verkeerd gedaan. Dat hadden ze niet mogen doen. Dan um, kunnen zij daar op de Antillen... Heel moeilijk zeggen, oké, okay, zand erover praten we niet meer over. He, vergeven en vergeten. Ja. Want dan zouden ze eigenlijk verraad plegen aan hun voorouders. Dus we zitten een beetje in dat perpetuum mobile van excuses maken... en niet aanvaard worden. En nog eens een keertje, enzovoort, enzovoort. Eh, terwijl ik denk dat als je daar eens open met elkaar over praat... en probeert alle vooroordelen van de ene kant en de andere kant... een beetje opzij te zetten... dat daar toch wel een keer een einde aan die eindeloze discussie moet komen. Moeten we nog veel doen in het kader... Van de Boekenweek deze week? Vandaag bijvoorbeeld? elke avond op pad. En dan citeren uit het essay, of gaat het ook ergens anders over? Ja, het gaat ook ergens anders over. Het is gewoon het vertellen van veel verhalen over de geschiedenis en praten met de mensen en met mijn lezers. Gewoon een hele fijne avond. We praten over schrijven en lezen en boeken. En vanavond in? Steenwijk. Melke Noordovits, schrijfster van De Leeuw en Zijn Hemd, het Boekenweek essay. Met dank.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 In februari zijn veel meer huizen verkocht dan de maand ervoor. Het kadaster registreerde bijna 7900 verkopen... ten opzichte van ruim 6200 in januari. Maar in januari was de woningverkoop nog wel met 65 gekelderd. Veel mensen kochten eind vorig jaar nog snel een huis... om te profiteren van de oude, gunstiger hypotheekregels. Minister Bussenmaker van Cultuur heeft 89 nieuwe Rijksmonumenten aangewezen. Het zijn bouwwerken uit de periode 1959 tot 1965, de tijd van de wederopbouw. Bekende architecten die op de lijst voorkomen zijn onder andere Dudok, Rietveld en Quist. Opvallende monumenten zijn het gebouw van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. En het Evoluon in Eindhoven en ook de Zeelandbrug staat op die lijst. En Ron Jans wordt na dit seizoen trainer bij Pex Zwolle. Hij is opvolger van Art Langeler, die in januari vertrok. De 54-jarige Jans was eerder coach van FC Groningen, Heerenveen en het Belgische standaard Luik. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix en zo Zometeen zaterdagavond, dan is er weer een uur van de aarde. Licht uit, kaarsen aan. Nieuwe onthullingen over het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater. En hoe bereiken reclamemakers de nieuwe ouderen? De Koeks is een Britse band en dit is een hit uit 2006. She moves in her own way, lijkt mij duidelijk. Don't you ate two to better things, it's not about your makeup or how you try to shape her to these ties paper dreams, paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you tell me you're far out, not about to lie down for your coat, but you don't pull my strings 'cause I'm a better man, moving on to better things. in her own way But uh-oh She came to my shoulders Just to hear about my day And at the show on Tuesday She was in her mindset Tempered furs and spangled boots Looks are deceiving Make me believe it And these tiresome paper dreams Paper dreams, honey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 in it Komen naar Brighton, dat is toch wel een hele leuke, grote badplaats in Engeland. Heel erg bekend ook. En het nummer is, uh, nee, de band is vernoemd naar het gelijknamige nummer van David Bowie... op het album Hunky Dory. En dat wist ik niet, maar dat lees ik nu. Goed, uh. Vara. De .fm. De wereldontvanger. Willem van Tenoot, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar de verenigde staten. Ja, vanwege een aantal interessante onthullingen rond het beruchte private beveiligingsbedrijf Blackwater. Bekende naam. Bekende naam, ja. Je zal het vooral kennen uit de Irakoorlog. Dat bedrijf raakte daar omstreden in Irak, met name van 2004 tot 2007, zat Blackwater daar met vele duizenden mensen, beveiligingspersoneel, bodyguards. Ze hadden onder andere als taak om Amerikaanse diplomaten en ambtenaren daar te beschermen. Het zijn ja de ex-militairen met snelle zonnebrillen en de vinger aan de trekker. Huurlingen eigenlijk. Hè? Ja, zo zou ik ze wel noemen. Uh, en uh, nou, het bleek wel hoe de, de, regering gebruik, de regering Bush in de tijd gebruik maakte van zulke bedrijven. Dat bleek in 2004. Toen werden bij de stad Fallujah... Dat nou ja, dat incident ken je vast nog wel. Er werden vier particuliere Amerikaanse adviseurs gedood. Ze werden toen verbrand en opgehangen aan die brug daar bij die stad. En dat bleken bijna de inzien geen gewone adviseurs... maar huurlingen van Blackwater. En die gingen in Fallujah op verkenning. Nou, langzaam werd toen duidelijk hoe groot de rol van beveiligingsbedrijven... in Irak eigenlijk was. In 2006 zei afgevaardigde Jan Tchaikovsky... Zij, is, uh, zij was lid van de Amerikaanse commissie stiekem... dat van iedere dollar die de oorlog kostte... 40 cent naar dit soort bedrijven ging. Tenminste, dat dacht ze, want harde cijfers kreeg ze niet van de regering. We think about 800 of them have been killed in Iraq, but we don't know that. They're not even counted. And we think there's about 25.000 to maybe 40.000 engaged in military activities in combat related activities, but we don't know and we can't find out. Ja, Sharkovsky zei dat tot dan toe naar schatting 800 huurlingen in heel Irak om het leven waren gekomen. Dat zeker 25.000 huurlingen betrokken waren bij gevechten, maar zeker weten ja, dat deed ze niet, want het werd allemaal door de regering Bush onder de pet gehouden. Wat in elk geval uh, steeds duidelijker werd, was dat die mannen van Blackwater in Irak tekeer gingen als een soort van los, losgeslagen rambo's. Wat spookten ze allemaal uit dan? Nou, dat was onder andere te zien in een filmpje dat uh, kwam vorig jaar naar buiten. Dat zijn beelden die alweer uit 2006, uh, die beelden die werden gemaakt door een medewerker van Blackwater. Ja. Oh my god! Oh my god! Yeah, een beetje rommelig gemonteerd. Je hoort zelfs, ze hebben de eels ondergezet. Leuke muziek, maar het zijn vervelende beelden. Want je ziet een, een paar grote treinwagens die rijden op hoge snelheid door Bagdad. En een van die treinwagens die rijdt een vrouw aan die daar net aan het oversteken is. Nou, ze doen verder niks. Ze rijden gewoon heel hard door. Zonder eens even te gaan kijken hoe dat met die dame is afgelopen. En Op andere beelden zie je hoe er vanuit wagens van Blackwater in het wilde weg midden in dat drukke verkeer van Bagdad schoten worden gelost. Uh, nou, en het werd erger. Uh, Eén jaar later, in 2007, richtten huurlingen van Blackwater een bloedpad aan op het Nissour plein in Baghdad. Mohammed Kinani, hij was erbij en hij stond te wachten in zijn auto bij een checkpoint, tenminste dat dacht hij. Het was then Mohammed watched in horror as Blackwater gunners for no apparent reason een up a white Kia sedan in front ogen. his eyes. geen geen Blackwater nou, vanuit het niets begonnen de Amerikanen te schieten, vertelde Mohammed. Ze doorzeefden een aantal Iraakse auto's die daar op dat plein stonden. Ook de auto van Mohammed, die werd geraakt. Hij overleefde die schietpartij, maar zijn zoontje, nou dat bleek dus, dus zijn zoontje was één van de zeventien dodelijke slachtoffers. En Blackwater kwam er mee weg en met nog veel meer, uh, ja, omdat ze in waren door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze genoten in feite een soort van diplomatieke immuniteit. Met andere woorden, Blackwater kan bijna ongestraft zijn gang gaan daar. Aan het begin van je verhaal zei je iets over, over nieuwe onthullingen. Ja, dan is het van belang dat ik je daar iets meer over vertel. Het is belangrijk om te weten dat die onthullingen... die komen voort uit een federale rechtszaak... tegen een aantal voormalige Blackwater-leidinggevenden. Die zaak draaide helemaal om een politieinval... Ja. bij het hoofdkwartier van Blackwater in de VS in 2008. In 2008. En er werden uh, automatische wapens aangetroffen. Die zouden uh, illegaal zijn, uh, zijn aangeschaft. En ze zouden ook uh, een aantal wapens illegaal hebben geëxporteerd naar andere landen. Nou, dat zijn allemaal overtredingen van de federale wapenwet. Nou, en wat was de verdediging van de Blackwater-verdachten? Wij handelden in opdracht van de Amerikaanse regering en van de CIA. Uh, nou, en dat werd ook gepikt door, uh, door de rechter. Het eindigde uiteindelijk in een plea bargain. Een schuldbekentenis. Die zaak heeft uh, drie jaar gesleept. En eind vorige maand werden drie verdachten vrijgesproken. En Twee anderen kregen vier maanden huisarrest. Wat je eigenlijk kunt zien als een tik op de vingers. En dan nu de onthullingen weer Frank. Ja, de onthullingen. In uh, 2001, na de aanslag uh, op de Twin Towers, had de CIA specialisten nodig. Want die hele oorlog uh, tegen het terrorisme die brak natuurlijk los. Maar die specialisten die had de CIA nauwelijks. Uh, er was gewoon niemand. Dus werd Blackwater ingehuurd om het vuile werk op te knappen... en CIA-agenten te trainen. Nou, dat valt nu te lezen op The Daily Beast. Dat is een toonaangevend Amerikaans web weblog. De Beast kreeg uh, rechtbankdocumenten in handen die erop wijzen dat de band tussen CIA en Blackwater wel heel erg innig was. Uh, en de oprichter en voormalig directeur van het bedrijf, Eric Prince... die ging zelfs nog verder. Uh, hij liet de Daily Beast weten dat zijn bedrijf... een virtuele uitbreiding van de CIA was. Een verlengstuk dus. Uh, ze werden telkens gevraagd voor klussen die de CIA niet kon of wilde doen. En in een van die rechtbankdocumenten docu zou... Eric P, ja, of Eric Prince dus, zou je lezen... zelfs letterlijk CIA-agent worden genoemd. En wat is nou het belang van dit nieuws? Ja, dat toont nog maar weer eens aan... hoe, hoe verweven het Amerikaanse veiligheidsapparaat de overheid... hoe die verweven zijn geraakt met private beveiligingsbedrijven... en hoe die ongestraft hun gang kunnen gaan. En dat is onder de regering Obama... Niet veel anders. Die heeft ook miljoenen contracten met, met zulke bedrijven gesloten... voor klus in Afghanistan en Irak. Ze bestieren bijvoorbeeld in Afghanistan de complete basis. Maar wat nu zo pijnlijk is... dat er wel uh, ja, drie jaar lang zo'n federale rechtszaak wordt gevoerd... over betrekkelijk klein bier, hè, over die wapens. Nou, dat ging over een betrekkelijk klein aantal. En dat terwijl de mannen die verantwoordelijk waren... voor dat bloedbad op het plein in Baghdad... Die lopen nog steeds vrij rond. Ja, en niet alleen de kerels die de trekker overhaalden, maar ook hun toenmalige baas Eric Prince. En dan vangt de dat. Tot de volgende keer. Vara. Radio 1. Zagids.fm om half negen s'avonds is het uur van de aarde, Earth Hour. En dan doen wereldwijd miljoenen mensen en bedrijven de verlichting uit. Als signaal, omdat ze vinden dat er serieus iets met energiebesparing moet gebeuren. Ik heb net de actuele stand voor Nederland bekeken... en in ons land zijn er bijna 13.000 deelnemers aangemeld. Vroeger vogels doet al jaren mee met Earth Hour. En verslaggever Joost Huizing vraagt dan Johan van der Gronden... directeur van het Wereld Natuurfonds, welke lampen hij uitdoet. Nou, Vertel het maar, waar zit de knop die je uit moet? Ja, geestige is, volgens mij hoef je helemaal geen knoppen uit te doen, want het licht gaat hier namelijk uit als je niet beweegt. Als ik iets te lang niks zit te doen achter mijn bureau, dat doe ik natuurlijk nooit. Ik ben maar, altijd maar heel even uh, theoretisch. <laughs> Daar gaat het licht uit. Dus dit gebouw is gewoon donker s'avonds. Behouden dus de straatverlichting, geloof ik dat we geen lamp meer uit kunnen zetten bij uh, het Wereld Natuur Maar ik ga er nog wel even extra op letten. Het fenomeen Earth Hour bestaat nu. Ja of zes even. Ja, het is in 2006 bedacht door een aantal enthousiastelingen in Australië. In 2007 voor het eerst in Australië. En sindsdien is het de wereld overgegolft. Het is echt een hele leuke actie op hetzelfde tijdstip. Honderden miljoenen mensen. Heel veel jonge mensen. Heel veel actie op social media. Het is natuurlijk symbolisch. Want een uurtje het licht uit gaat uiteindelijk het klimaatprobleem niet oplossen. Maar het is de betrokkenheid van mensen in meer dan 150 landen. Vorig jaar deden meer dan 6000 steden mee. De Eiffeltoren gaat uit. De Big Ben gaat uit. We doen het in Nederland natuurlijk een beetje bescheiden. We gaan de, het licht op de Erasmusbrug uitdoen. Maar vooruit. God, ook een golf, mooi symbool. Dat is ook een mooi symbool. Ja. Vind ik vind het ook heel goed dat de stad Rotterdam eh, meedoet. En zelf gaan we bovenop een van de grootste gebouwen van Nederland, op de Rotterdam. Het is nog niet af, maar het is wel een van de meer duurzame gebouwen. In Nederland gaan we een akoestisch concert geven met uh, Giel Belen. Kunnen we nog kaartjes voor winnen? Hè? Schrijf je in ja. voor Earth Hour. Doe mee, want misschien mag je erbij zijn. En dan zijn daar ja, zogenaamde singer-songwriters. Ik weet niet nou precies wat het is, maar wat ik wel begrijp... Jongens dan, met gitaar. Nou ja, en je zingt je eigen liedje, dus ja. niet het liedje van een ander. Het liedje dat je zelf hebt geschreven. En uh, op die Rotterdam kijken uit de stad, doen de Erasmusbrug uit... en vieren daar Earth Hour 2013. Voor een heleboel mensen is het altijd een beetje ingewikkeld. Want je hebt in Nederland ook de nacht van de nacht. Wat nou het verschil? Nou ja, Het leuke is, het begint een beetje in elkaar over te vloeien. Want uh, natuurmonumenten, milieufederaties doen nu ook mee. Je kunt met de boswachter op stap voor een nachtwandeling. Je kunt een tochtje maken op het uh, Nadermeer met uh, de boswachter in het donker. Dus hiermee stel je natuurlijk ook wel een beetje de lichtvervuiling in Nederland aan de orde. Dus dat donkere wordt ook gevierd in de natuur. Je zei al, het is symbolisch. Want, uh we gaan er het klimaat niet meer redden. Ja, maar toch denk ik die honderden miljoenen mensen... die eigenlijk zeggen, we geven er wel om. We zijn niet onverschillig. En wij kunnen zelf een klein steentje bijdragen. Ja, je doet een dinertje bij kaarslicht of je doet even het licht uit. Maar het gaat er natuurlijk om dat je zelf onderdeel van de oplossing wordt. Dat je geeft om die aarde, dat je wat duurzamer kan leven... en dat je dus niet op een hele verspeelzieke manier omgaat... met die schaarse energie. Dat je beleeft dat energie schaars is. Nou, die beweging, die schoudwaard... En dan kan het ook nog heel leuk zijn als je daar bij kaarslicht zit en tegelijk het licht uit doet. En een beetje deelneemt aan die familie van de Eiffeltoren en de Sydney Opera House. Het is een feest van verbondenheid voor de aarde. Giel. De ochtendshow. 3 F. Goedemorgen. M. Ja Giel. Waarom doe jij eigenlijk mee met Earth uh, Ik had een gesprek met uh, André Kuipers, onze nationale heldastronaut. Uh, en die uh, is ambassadeur van uh, WNF. Hij zei, dat moeten er gewoon wel iets meer mensen meedoen dit jaar. Dus hij zei, als er 40.000 mensen van tevoren aangeven dat ze mee uh, gaan doen... en dat kan je gewoon op de site van WNF kan je dat aanklikken... kan je dan niet iets doen. En toen zei ik, van, nou ja, dan kunnen we wel iets doen met muziek. Hè, daar ben ik natuurlijk van. Maar dan wel muziek die zo min mogelijk energie kost natuurlijk. want dan Moet moet, je... moet unplukt. Nou ja, maar dat vind ik dan wel. Dan moet je een beetje in het thema blijven. En aangezien ik ook best wel van de singer-songwriters ben, is het idee om uh, ja, op de Rotterdam dus dat rooftopconcert te geven, nou dat is een Waanzinnige plek qua uitzicht. Nou, sowieso als je bedenkt dan dat er ook verschillende gebouwen het licht uitgaat. En dat je daar dan heel romantisch met een klein beetje licht, ik bedoel... Uh, Kaarsjes. Zo, uh, ja, precies. Uh, nou, heel romantisch met uh, nou ja, niet alle 40.000 man die dat hebben aangegeven, hoor. Maar als je dat aangeeft, dan kan je uitgeloot worden om erbij te zijn. Wordt een feestje. Dat uh, wordt het wel. Ingetogen, hoe zeg je dat? Stil, maar uh, ik denk inderdaad de vreugde van binnen des te groter. Des te groter is die vreugde op het moment dat je daar bent. En je maakt nog kans op kaartjes voor het concert van Giel Belen. En hoe dat precies werkt en meer informatie over Earth Hour... staat op onze site degids.fm. Pioom! Rupert Holmes. In Nederland, dat die twee hits in 1980, Escape. En dit nummer, Him. de gids.fm. Vergrijzing wordt over het algemeen gezien als een probleem. Maar dat we massaal ouder worden, biedt ook kansen. Voor de reclamewereld, bijvoorbeeld. Ouderen. Vooral 50-plussers zitten vaak goed in de slappe was. Hoe benut je nou dat potentieel en waar moeten reclamemakers op letten? Marketingdeskundige Charles Bormans is aangeschoven. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Dat lijkt me een groeimarkt die door jouw beroepsgroep... ongetwijfeld goed in de gaten wordt gehouden. Hoe groot is de groei van die groeimarkt? Nou, het is in ieder geval uh, een, een, een spectaculair uh, groeiende markt. Het aantal 50-plussers uh, stijgt de komende jaren... Uh, Aanzienlijk. Uh, momenteel zijn er uh, meer dan 5 miljoen Nederlanders boven de 50. En over 7 jaar, dus in 2020, is maar liefst 40 procent van de Nederlandse bevolking boven de 50. En in 2025 is het aantal 50-plussers gegroeid tot 7 miljoen mensen. 43 procent van het totaal aantal Nederlanders. Dus Nederland vergrijst met recht. Uh, Binnen die groep 50-plussers is de snelst uh, groeiende groep... Uh, de groep tussen de 55 en 65 jaar. Of eigenlijk tussen de moet ik zeggen, 55 tot en met 64. De zogenaamde babyboomers of de protestgeneratie... die stijgt tot 2020 het snelst in aantal. Nou is er een discussie over hoe welvarend die ouderen zijn. Hè? Volgens sommigen valt dat best wel tegen. Wat voor cijfers heb jij? Nou die ouderen, daar moet je even voorzichtig over zijn. Want dat is ook weer te verdelen in subgroepen. Maar kijken we even naar... die de laatste groep, dus die snelst groeiende groep, 55 tot en met 64 jaar, die babyboom-generatie. Nou, als je daarnaar kijkt, dat is een bijzonder koopkrachtige groep mensen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld 80% van het totale Nederlandse vermogen in handen. 80 De inkomens voor zover ze nog werken in deze groep liggen relatief hoog. Uh, 15% heeft een inkomen van twee keer modaal of hoger. Uh, in deze groep zie je ook uh, heel veel eigen woningbezit. Uh, Goed, de, Daar zit heel veel vermogen dus ook in die, in die huizen. Uh, de woningmarkt is nu wat lager, maar als die straks weer aantrekt... dan neemt het vermogen ook weer toe. En de 50-plussers beschikken over het hoogst besteedbare inkomen... van de totale bevolking. Uh, dus het is uh, voor ons reclamemakers en ook voor iedereen... die producten of diensten verkoopt... een buitengemeen aantrekkelijke consumentengroep. En het bijzondere is ook dat 42% van deze 50-plussers aangeeft geld uit te geven naarmate ze ouder worden. Dus dat, dat spaargeld, dat komt langzaam maar zeker, komt dat los ter besteding. Nou, dan begint die reclamewereld natuurlijk de watertanden. watertanden. Vooral bij die groep van boven de 55, tonnen met 64. Ja. Alleen is die ene 50-plusser de andere niet, denk nee, ik dan. nee. Wordt daar in de reclameuitingen rekening genoeg mee gehouden? Uh, uh, nou, of er voldoende rekening mee wordt gehouden... dat durf ik niet zo meteen te zeggen. Maar he, we hebben een heel sterke neiging om het te hebben... over de ouderen of over de babyboomers. Maar ook daar zitten allerlei subgroepen weer in. Als je bijvoorbeeld even weer naar die babyboomers gaat kijken... heb je eigenlijk twee grote groepen. Uh, de grootste groep uh, van 1,2 miljoen personen... Uh, de grootste subgroep is de zogenaamde groep... van de vrijgevochten vooroplopers. Ja. De vochten voor oplopers. Uh, die zijn extravert, individueel, innovatief... ...zware mediagebruikers. Traditioneel, maar ook nieuw. En ook uh, zeer bedreven in het gebruik van computers... ...internet en mobiele telefoon. Maar aan de andere kant heb je ook weer de behoudzame, uh, zorgzaam, behoudende zorgzame. Dat is ook weer een groep van bijna een miljoen mensen. Uh, maar die zijn weer sociaal, conservatief, traditioneel... ...niet erg innovatief. Die omarmen niet snel een nieuw product of een nieuwe technologie... ...en beperken zich weer tot klassieke media... TV, radio, kranten, tijdschriften. Daar moet je wel allemaal rekening mee houden. Daartussen zitten ook weer andere kleinere groepen. De oudere afwachtenden, de stoere prijsbewusten, <laughs> de jonge ruimdenkers. Ja, je kunt ze allemaal namen geven. Dus het is voor reclamemakers, marketingmensen... best wel moeilijk om, te, oh, het, uh, om, om het over één groep te hebben. Ja, nou zag je vorige week, Charles, in de middag een reclameblok... met maar liefst vier spotjes. Die waren gericht op ouderen. En dan geef ik toe, het was niet gericht op 65 min, maar meer op 70 plus. Ja. En wat mij opviel, was de lulligheid van die reclames. Ze waren zo al bollig. Bijvoorbeeld. Ja. Het was voor Quingo belangrijk om onderzoek te doen naar wat Scootmobiel gebruikers nu echt willen. Veiligheid. Quingo komt nu met het revolutionaire vijfwielconcept. Extreem veilig, extreem comfortabel. Ja. Ja. Nooit meer onstabiliteit, Hup. nooit meer de last haastie. van die vervelende stoepjes. En dan zie je een man met zo'n scootmobiel ja. stoep op, stoep afgaan. Eh, moet dat nou voor de doelgroep? Uh, nou, wat wel uh, duidelijk is, dat deze doelgroep die wil graag goede service en kwaliteit en eerlijk informatie. Kan maar die wat flitserender. Het zou allemaal wat flitsende kunnen vanuit ons perspectief misschien. Maar van de andere kant willen ze in reclame, willen ze in uh, advertising... willen ze graag producten zien zoals ze zijn. Met echte mensen in herkenbare situaties. Dus wat dat betreft klopt deze commercial wel. Het enige wat een beetje ontbreekt is humor. Er zou ja. wat meer humor in mogen. En heb je een voorbeeld van een uh, spotje waar echte humor in zit voor die doelgroep? Nou, een heel leuke is een uh, filmpje wat voor Volkswagen is gemaakt... ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van ja, de Volkswagen ja, Transporten. Die hebben we uiteraard uh, ja. bij ons natuurlijk. Het Volkswagen busje eh, bestaat 65 jaar en daarvoor heeft Volkswagen de 65-klusser geïntroduceerd. De transporter weet al 65 jaar niet van ophouden. Daarom is Volkswagen bedrijfswagens op zoek naar echte vakmannen... die net als de transporter het pensioen aan zich voorbij hebben laten gaan. Ik ben rozeur, 67 jaar. Ik ben automonteur. Waarom stopt hij er nou eens dus niet lekker Jop, ouwe. Wil je me dood hebben? Achter gedaan, met Binnen drie maanden, leg plat. Nee, nee, nee, doen we niet, doen we niet, doen we niet. Als ik niet zo, eh, niet zo op dood weg, ga, wil ik daarin en worden. Ja, dus zelf daar mijn dood, wil ik een busje. Ja, kijk, dat geeft precies aan, we gaan niet stoppen met werken, we gaan gewoon door, we gaan gewoon door hoor. En dat is gewoon, dat is met humor en dat spreekt aan, dat spreekt jou althans aan. Ja, dat spreekt mij wel aan. Ja, en die reclamewereld bestaat natuurlijk vooral uit jonge mensen, dus mijn vraag is, voelen die de wereld van de ouderen wel Nou ja, er is natuurlijk, dat wordt wel eens aangezegd, dat ze moeten, dat die mensen die bij al die reclamebureaus werken, die over algemeen erg jong zijn, moeite hebben om zich te verdiepen in die ouderen. Ik zou het nou maar doen, want straks is 43% van de bevolking 50 plus, kapitaalkrachtig en dus een niet te missen, consumentendoelgroep. Dus tegen alle jongens en meisjes uit de reclamewereld... zeg ik, verdiep je in de ouderen. Charles Boramans over seniorenmarketing. Graag tot volgende week, Charles. Tot volgende week, Felix. Moet ik nog iets aankondigen van de op televisie? De tunnelgaafster van Breda die is de gast bij de wereldruid door. De, de tunnelgaafster van Bre ja. uit Breda? God, daar heb ik tien jaar al gewoond in Breda. 2007 dus. ja, dus veroordeeld wegens, wegens een dubbele poging tot moord... en een paar jaar later wist ze een tunnel te graven... onder de koepelgevangenis van Breda en ontsnapte... Het lijkt me wat spectaculaire televisie Ik door de wereld draait. met Thijs van Nieuwkerk. Wel, wel. Surf naar de gids Tot morgen maar weer. Ja. Hoe is het toch met oud-minister Bomrof? Wat denkt u van Bram van der Vlucht? Hoe komt de koffiedame opeens zo zoveel geld? Ingeborg Elsevier. Wie is hier nou de baas? Wouter de Jong. Je mag in dit land geen succes hebben. Grote namen komen de nacht te horen in het hoorspel Emma's Feest.